en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente, laten wij zingen uit psalm 103 en daarvan de versen 7 en 9. Geen vader sloeg met groter mededogen op tederkroost ooit zijn ontfermend oog. En ook het negende vers maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 103 en daarvan de versen 7 en 9. luisteren wij naar de heilige wet des heren en zingen we dan Psalm 147, derde vers. Zeer groot is onze heren en volkrachten. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de heren uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebben. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor de niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw God, niet eindelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam eindelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw God, dan zult gij geen werk doen,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 Is schriftlezingen. De eerste is Romeinen 5, de verzen 1 tot en met 11. Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking leidzaamheid werkt. En de leidzaamheid bevinding... En de bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die aan ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. En vervolgens hooglied 5. Hooglied. En daarvan het vijfde hoofdstuk. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn midden geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honing raten, met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades, mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en word dronken, o liefde. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem, mijn liefde, die klopte, was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin... Mijn duiven mij volmaakt, want mijn hoofd is vervuld met douw en mijn haarlokken met nachtruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat van de deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijn entwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen, en mijn handen drupten van midden, en mijn vingers van vloeiende midden op de handhaven des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan, en mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen vonden mij, zij sloegen mij, zij verwonden mij, de wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank ben van liefde. Wat is uw liefste meer dan een ander liefste, O gij schoonste onder de vrouwen. Wat is uw liefste meer dan een ander liefste dat gij ons zo bezworen hebt. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven tienduizend. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. En Zijn haarlokken zijn gekruld zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als de duiven bij de waterstromen met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen. En Zijn wangen zijn als een bed van specerijen, als welriekende torentjes... En zijn lippen als lelie, druppende van vloeiende meren. En zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turkoois. En zijn buik is als blinkend elpenbeen overtogen met servieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. En zijn gestalt is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. En zijn gehemeld is enkel zoetigheid, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulkein is mijn liefste. Ja, Zulkein is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Tot zover het woord van God. Laten we de Heer om een zegen vragen. Lieve heren, u bent het die ons vanmorgen hier samenbrengt als, als gemeente. Heer om in de eerste plaats. U te danken voor alles wat u ons gegeven hebt, ook in de week die achter ons ligt. En dat u ons in staat stelt, heren, om ook nu, heren, hier te zijn in uw huis. Heren, om uw naam te loven en te prijzen, om wie u bent, dat u de God bent van wie we daadwerkelijk mogen zeggen... u bent vol krachten, almachtig, zeer groot is onze Heer... vol krachten, onpeilbaar diep zijn zijn gedachten. En dat u... ondanks dat u zo groot bent, verheven bent... met ons bezig bent, ons ziet... En dat we mogen zeggen zachtmoedigen, wil hij bewaren en hij houdt ze staand in hun gevaren. U bent degene heren die, die ons lief heeft, u bent degene die voor ons zorgt, ontstaande houdt. Zoals we straks ook met elkaar zullen overdenken, straks zal verheerlijken. Degene die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd. En degene die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. Heren, en daarom is er alle reden om uw naam te loven en te danken. Om uw onuitsprekelijke gave aan ons, Heren, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan bidden wij, Heren, u kent... Vanmorgen ons hart, als we hier zijn en eigenlijk moeten beleiden u niet persoonlijk te kennen. Heren, werk dan in ons hart en geef, heren, dat, dat uw woord vanmorgen ons hart binnenkomen zal en dat er iets verandert. Dat we met de, de verloren zoon tot onszelf komen. Om onze schuld te beleiden. En genade te vinden bij u. Geef Heere, dat we zullen zien vanmorgen dat u degene bent die ons, die ons roept. En dat u zelf zegt in uw woord dat, dat u nog niet teruggekomen bent naar deze wereld. Omdat u geduld heeft met ons en niet wil... Dat er mensen verloren gaan. U legt het bij ons. En u zegt het tegen ons. Je bent welkom bij mij. Ere, wat kunnen wij soms, soms blind daarvoor zijn. Of dat we uw roepstem al zo vaak gehoord hebben. En dat we er koud onder gebleven zijn. Ere wilt u geven vanmorgen dat die roepstem ons hart binnenkomen zal en dat we ervaren zullen, het is de Heere God zelf, die tot mij spreekt. Vanmorgen, het is de Heere God zelf, die tegen mij zegt, geef mij uw hart en geef mij jouw hart. Maar ook, Heere, als we hier zitten en misschien al heel lang mogen beleiden van u te zijn, uw kind te zijn, geef dat we gevoed worden. We hebben het nodig, Heren, om niet alleen met, met melk gevoed te worden, maar ook met, met vaste spijzen. En Heren, geef dan dat we, dat we onderwezen zullen worden en dat ons hart ook open zal staan, Heren, voor het onderwijs van deze morgen. En dat we verder geleid zouden worden, Heren, en dat we... ...daadwerkelijk gaan doen wat Paulus ook deed in Romeinen 5. Roemen in de hoop der heerlijkheid God. Maar niet alleen dat. Ook roemen in de verdrukkingen. Maar niet alleen dat. Ook roemen in u. Heer om te eindigen in u en met de psalm te zeggen. Loof de Heer in mijn ziel en al wat binnen is zijn heilige naam. Om wie u bent Heer, want u bent groot. En u bent groot, zoals de schrift zo vaak zegt, genadig en barmhartig is de Heere en groot van goede tierenheid. Heere, zo leggen we deze dienst in uw handen neer. U weet wat we nodig hebben. Ons hart kan vol zijn met, met, met zorgen, met vrees. Er kunnen dingen zijn in ons hart, Heere, die we niet delen met, met andere mensen die wij weten, die ons bezighouden, die ons somber maken. Heren, u kent onze harten. U bent degene die tot ons kan komen en dan verandert alles. Heren, want de schrift zegt, u bent degene die onze jeugd vernieuwt. Heren, vergeef ons onze zonde. Als we tot u komen, beseffen we dat we in onszelf nergens recht op hebben. Maar tegelijkertijd beseffen we dat u heeft gezegd dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, we bidden voor elkaar zoals we hier zijn. We bidden voor, de, voor degenen uit de gemeente die het moeilijk hebben, of die ziek zijn, misschien al langere tijd. Heer. u kent onze zorgen, ons leven. Heere, geef dat we ervaren mogen dat u bij ons bent, voor ons zorgt. Dus de psalmist die zegt dat u trouw bent. En ook als u ons in verdrukking brengt, in moeilijkheden brengt, dan is dat enkel uw trouw. Niet uw toren, maar het feit, heren, dat u trouw bent en trouw bent over ons ons wil opvoeden, ons wil leren, ons wil leren aan uw hand te gaan. En daarom bidden we, Heere, geef uw genade heren, aan degenen die het moeilijk hebben, dat we onze zorgen, zoals Paulus heeft gezegd, met, met bidden en verlangen zouden bekendmaken met u, opdat uw vrede ons hart vervullen zal Zegen degene heren die het moeilijk hebben en gedenk aan deze wereld, de wereld waarin we leven. Aan christenen die het soms moeilijk hebben en niet in vrijheid zoals wij dat kunnen, uw naam kunnen beleiden. Als dus we denken aan landen in Azië, maar ook landen elders. Als dus we denken aan landen in Afrika of zelfs bepaalde delen van, van Latijns-Amerika. Heren zegen deze wereld, zegen uw kinderen. Heren, die waren ook in deze, in deze wereld roepen tot u. En soms met heel een hart uitzien naar uw hulp en bijstand. En soms roepen met de psalm. Waarom verstoot gij mij dan uit uw ogen en waarom ga ik terneer gebogen? Niet omdat u een God bent die daadwerkelijk uw kinderen wegstoot. Van u. Maar soms kan het onze ervaring zijn here, dat u zo ver weg bent. En daarom bidden we voor christenen waar ook in deze wereld here, die roepen om hulp. Maar ook zoveel andere mensen niet christenen. Als we bedenken here Jezus dat u met ontferming bewogen was over de scharen rondom u. Christenen en niet christenen. Ook zoveel mensen in deze wereld here, die... In de grote recht gekomen zijn. En vaak niet gezien worden. Zichzelf moeten hel helpen zonder dat zij zichzelf helpen. Kunnen we bidden, heren, voor al die mensen in deze wereld. Verslaafden. En zo zouden nog heel veel groepen mensen te noemen zijn. Heren die in de grote recht gekomen zijn. En we bidden, heren, dat we. Dat ook wij zouden beseffen dat het om mensen gaat. Om zielen om zielen voor de eeuwigheid. Een ziel moet behouden worden, zo laat uw woord ons zien, Heer. Ontferm u over hen. Heer, en geef dat, dat, dat ook in ons hart er een verlangen zal zijn, Heer. Om niet alleen voor onszelf te leven. Maar om onze ogen te, te slaan. Heer, op de mensen om ons heen en soms ver weg met de vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal en gebruik ook mij in uw dienst, in uw koninkrijk. Zegen deze wereld waarin we staan, die, die zucht en verlangt naar de dag van uw komst, Heer Jezus Christus, want we geloven en zien uit naar uw komst op de wolken van de hemel. Heer, we bidden voor de gemeente, voor de kerkenraad. Heer, geef ze uw zegen, vervul ze met uw Heilige Geest. We bidden, Heer, vanmorgen. voor de zondagsgod die straks zal plaatsvinden. Heer, zegen de kinderen en wil werken in hun harten. Geef dat er in hun hart, Heer, het verlangen zal zijn om voor u te leven. En doe de kinderen beseffen, Heer, dat u tegen hen zegt: van jullie is het koninkrijk der hemelen. Ik wil jullie God zijn. En doe ze beseffen dat zij. In alle eenvoud op u mogen vertrouwen. Wees ons nabij, heren, deze morgen. En we bidden dat in de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 56. Daarvan de versen 4, 5 en 6. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. U heeft mijn tranen in uw fles vergaard. En ik roem in God... Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En ook het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Psalm 56, vers 4, 5 en 6. En de volgende afkondigingen. De collecten. De eerste is bestemd voor de evangelisatie in Horst. De tweede voor de eigen evangelisatie. En de derde voor het bouw- en renovatiefonds. En volgende week zondag om tien uur op het voort te gaan. Dominee J. Belder uit Harskamp. En s'avonds om half zeven dominee J. Gene uit Katwijk aan Zee. En morgenavond vergadert Bijbelkring Our Choice om acht uur s'avonds. En dinsdagavond gewone categorisatie om zeven uur en om acht, acht uur. En woensdagavond beleideniskategorisatie eveneens om acht uur. Um, hoe spreken we dat uit? Gandhi, Gandhi, Gandhiweg 103 in Gouda. En woensdagavond Bijbelkring Berea, eveneens om 8 uur. En vrijdagavond is er weer de plus +12 Club om half acht. We zingen Psalm 56, te versen 4, 5 en 6. uitgangspunt voor de prediking is Romeinen 5 en daarvan het achtste vers. Romeinen 5 en daarvan het achtste vers. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. De apostel Paulus roept het in het eerste vers uit, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. We zijn gerechtvaardigd uit het geloof. En zegt hij vervolgens in het tweede vers, en wij roemen in de hoop der heerlijkheid, God. Dus iemand he, die gerechtvaardigd is uit het geloof mag roemen in de hoop der heerlijkheid. God dat betekent he, mag zich met, met lofprijzing verheugen in de toekomst he, van Gods heerlijkheid. Of in de wereld van Gods heerlijkheid. Iemand die gerechtvaardigd is uit het geloof he, mag met een gerust hart... ...naar voren kijken... ...want straks zal deze wereld bedekt worden met de heerlijkheid van de Heer. En wij mogen delen in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Iemand die de Heer Jezus Christus niet kent... ...kan niet met een gerust hart naar voren kijken... ...maar iemand die de Heer Jezus Christus kent... Ik kan met een gerust hart naar voren kijken. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. En dan is het belangrijk. Wat, wat betekent dat nu eigenlijk? God heeft ons rechtvaardig verklaard. Uit het geloof alleen. Dat betekent door Gods genade... Heb ik geloofd en God heeft mij vervolgens rechtvaardig verklaard. En dan is het goed om in ons eigen hart antwoord te geven op de vraag. Wat betekent dat nu eigenlijk dat God mij rechtvaardig verklaart. Ik ben rechtvaardig voor God. Maar wat betekent dat? En dan soms. Of, of, of, of heel veel christenen zeggen dan in de eerste plaats. Dat betekent dat mijn zonden vergeven zijn. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom ben ik rechtvaardig. Maar eigenlijk kun je zeggen dat rechtvaardig zijn veel meer inhoudt. God is Rechtvaardig. En als u van God zegt, God is rechtvaardig, betekent dat niet dat God zonder zonde is. God is zonder zonde, maar zijn rechtvaardigheid houdt veel meer in. Hij is zonder zonde, hij is trouw, hij is eerlijk. Als God iets zegt, dan doet hij het ook. God is rechtvaardig. God geeft ieder het zijn. En hoe kan het dan, dat God van een mens die gelooft, zegt, je bent rechtvaardig. Je bent echt rechtvaardig. En dan denk ik aan het vers, het laatste vers van Romeinen 4. Waar staat, de Heer Jezus is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Iemand die gelooft mag weten. He, dat de Heer Jezus Christus voor zijn zonden stierf aan het kruis. Dat is één. Maar dan staat er. En opgewekt om onze rechtvaardigmaking. He, Maarten Luther in zijn commentaar op de gelaten brief schrijft. He, de in het hart wonende Christus is de christelijke gerechtigheid. Dat betekent. De Heer Jezus Christus die opgestaan is uit de dood. Leeft in mij. Maarten Luther zegt dan. Hij hecht zich aan het hart. Zoals het licht zich hecht aan de muur. Dat is onvoorstelbaar eigenlijk. En daarom mag je zeggen. Ik ben rechtvaardig voor God. Daadwerkelijk rechtvaardig. God ziet mij als, als iemand he, die ieder het zijne geeft zou je kunnen zeggen. En dan denk je aan he, de hoofdsom van de wet. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Ik ben rechtvaardig. Omdat de Heer Jezus Christus stierf voor mijn zonden aan het kruis. En omdat de Heer Jezus Christus in mij leeft. En als dat waar is. En dan kom ik straks op, op, op, op deze dingen nog wel terug. Maar als dat waar is. Dat ik rechtvaardig ben voor God. Dan heb ik reden zegt de apostel. Of dan mag ik met een gerust hart naar voren kijken. Dan mag ik terwijl ik God loof. Mij verheugen in de wereld van Gods heerlijkheid. Ik heb perspectief gekregen in mijn leven. Je zou kunnen zeggen, iemand die niet gelooft, die de Heer Jezus Christus niet kent, en zo is het in de wereld, want zoveel mensen in de wereld zeggen, je moet uit het leven halen wat erin zit. En zelfs als je een ernstige boodschap krijgt dat je ernstig ziek bent, dan is dat reden om nog zoveel mogelijk leuke dingen in je leven te doen omdat het perspectief is, straks is alles uit. Niet beseffend he, dat een mens zonder Christus zelfs naar de hel gaat. Maar Paulus zegt, ik heb reden. Ik mag met een gerust hart naar voren kijken. Want straks, want ik mag uitzien naar de wereld van Gods heerlijkheid. Nu goed, ik hoop dat dat al mag doordringen he, tot, tot, tot onze harten. En dan, en dan soms, he, als, als je spreekt over, over de toekomst, he, dan zeggen mensen, christenen, wel eens, he, ach, ach, ja, als het over de toekomst gaat, dan weten we allemaal niet wat er gaat gebeuren. Maar het gaat om de Heer Jezus Christus eh, alleen en, en, en, en heb het nu maar over de Heer Jezus Christus en wat er dan straks zal gebeuren, dat zien we dan wel. He, dat is zo ongeveer als, als, als, als, als te zeggen he, voed mij met melk maar geef mij geen vaste spijzen. En ik geloof dat dat niet de bedoeling is. En dat, ik geloof dat als we, als we ons wat meer verdiepen in wat de Bijbel zegt over de toekomst. Dat we des te meer reden hebben he, om, om, om ons uit te strekken naar die toekomst. En ons met Paulus te verheugen in die toekomst. Die de toekomst is van de Heer Jezus Christus. Dus om kort te gaan. Wat is uw toekomst eigenlijk? Als Paulus zegt ik roem in de wereld van Gods heerlijkheid. In de hoop der heerlijkheid Gods. Dan denk ik aan wat Paulus later schrijft. Als de Heer Jezus Christus straks... In heerlijkheid, dus als straks, als straks de hemel open gaat en de Heer Jezus Christus verschijnt op de wolken van de hemel. Dan zegt de Bijbel, dan zullen wij met hem geopenbaard worden. Dus dat betekent als de Heere Jezus Christus straks zichtbaar wordt op de wolken van de hemel. dan niet alleen Hij, maar ook u. Dan zal de wereld niet alleen de Heere Jezus zien, Hem zien... maar dan zal, de Heer, dan, dan zal de wereld ook u zien. Als u bij de Heere Jezus Christus hoort. En dat is iets ontzaggelijks groots, kun je zeggen. Dus Paulus zegt, als de Heere Jezus Christus geopenbaard zal worden... Dan zal ik met hem geopenbaard worden. En dat heeft alles hiermee te maken. Dat de schrift zegt. Als het gaat over onze eeuwige of onze bestemming. In de toekomst. Dan geloof ik dat de Heer Jezus gezegd heeft. Ik ga naar het huis van mijn vader. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. In de hemel zijn de gelovigen die in de heren ontslapen zijn, die gestorven zijn. Maar Paulus zegt ergens, eigenlijk is de zondigen daar niet meer, ze hebben geen pijn meer, er is geen verdriet meer. Maar in zekere zin kun je zeggen dat de gelovigen daarboven nog niet volmaakt zijn, zegt Paulus in Hebreeën. Want de gelovigen boven hebben geen lichaam. Maar zegt, zegt de Heer Jezus, zelf straks komt het moment en dan kom ik terug naar de aarde en dan zal ik u tot mij nemen opdat jullie mogen zijn waar ik ben, namelijk in het huis van mijn vader. En dat betekent wij zullen straks met lichaam en ziel boven zijn in de hemel. Dus als het gaat over de wereld van Gods Heerlijke, over, over, over, over, over de wereld die komt... en ik vraag dan naar mijn plaats... waar zal ik zijn? Dan geloof ik dat ik met de Heer Jezus Christus zal zijn... in het huis van de Vader boven... met lichaam en met ziel. De Heer Jezus zegt... op een andere plaats... ik zit nu in de troon van mijn vader... En straks zal ik zitten in mijn eigen troon om te regeren over deze aarde. En jullie, mijn gemeente, jullie mogen met mij zitten in mijn troon om met mij te regeren over de aarde. En ik geloof dat dat zal zijn in het huis van de vader met zijn vele woningen. En dan ga ik verder verder. He, waar we gebleven zijn in Romeinen 5. Maar als ik denk aan de toekomst. Ik geloof dat het koninkrijk van God op deze aarde komen zal. Ik geloof he, dat nog voor he, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er een koninkrijk zal zijn op deze aarde. En dat Israël het centrum zal zijn van dat koninkrijk. U heeft vast wel eens over, over die dingen gehoord. Maar ik geloof dat er een koninkrijk zal zijn op deze aarde. Maar ik geloof dat wij, he, de gemeente van God. Dat wij met de Heere Jezus Christus he, vanuit de hemel. Dus met de Heere Jezus Christus zullen regeren. Als Paulus zegt, ik roem he, in de hoop der heerlijkheid Gods. Dan, dan weet Paulus, straks komt het koninkrijk van God op deze aarde. Straks gaat de Heer Jezus Christus over deze aarde regeren. En dan zal er gerechtigheid wonen op deze aarde. En ik zal met de Heer Jezus Christus zijn in de hemel. Om met hem over deze aarde te regeren. Wij zullen met hem... ...regeren als koning. En daar kom ik straks ook nog... ...op terug. Maar ik hoop... He, dat, u, dat, dat, dat, ...dat wat ik zeg... ...en ik besef heel goed dat dat dingen zijn... ...om verder over na te denken... ...en, en, en, en, en, en bijbelstudie... ...over te doen om het goed te begrijpen. En toch is het belangrijk... ...dat je mag zeggen... He, ...denk dan gewoon aan Johannes 14... He, ...waar de Heer Jezus Christus zegt... Ik ga naar de hemel toe. En ik ga naar de hemel toe. He, om daar plaats voor jullie te bereiden. En straks kom ik terug. He, en dan denk je aan de dag van de wederkomst. En dan zal ik u tot mij nemen, opdat gij moogt zijn waar ik ben. En dus heel veel mensen denken, ja straks zal de kerk dan weer beneden zijn. Maar nee, zegt de Heer Jezus. Straks kom ik terug en dan zal ik u tot mij nemen, opdat gij moogt zijn waar ik ben. Dat is de toekomst. En daarom kan zelfs Paulus zeggen in Ephesians 2, eigenlijk zijn wij met de Heer Jezus Christus in de hemel gezet. Of op een andere plaats, eigenlijk is ons, ons, ons, ons burgerschap in de hemel, of van de hemel. Eigenlijk, zegt hij, hebben wij een hemels paspoort. Want, want, want terwijl wij een paspoort hebben van het Koninkrijk der Nederlanden, hebben wij ook een hemels paspoort omdat we weten dat we straks met lichaam en ziel in de hemel zullen zijn. En nogmaals om dan met hem te regeren. En dat is juist zo mooi dat dat Paulus kan zeggen. Ja en als je gerechtvaardigd bent uit het geloof. Dan mag je met een gerust hart naar de toekomst kijken. En dan mag je je daarin verheugen. En u begrijpt he, dat verandert. Je, je leven als het goed is, als, als, als, je, als je een totaal nieuw perspectief gekregen hebt in je leven, hoe kun je dan leven zoals vroeger. Er zijn te veel christenen, denk ik, die, die, die, die, die, die iedere zondag willen horen van een, van een rijke Jezus voor een arme zondaar. En straks ook. Gelovend he, in die rijke Jezus. Zo straks willen sterven en de hemel ingaan. Maar voor de rest leven zoals iedereen leeft in deze wereld. En dan denk je aan mensen he, die zondags naar de kerk gaan. En door de weeks eigenlijk leven. He, zoals he, misschien bepaalde Grove dingen he, doet u dan niet, bepaalde grove zonden he, vermijdt u. Maar voor de rest leef je eigenlijk he, volgens het schema van de wereld. Zoals uw onchristelijke buurman ook leeft. Leven om te kopen en te verkopen. Hoeveel christenen zijn in de praktijk van hun leven niet ontzaggelijk materialistisch geworden bijvoorbeeld. Maar Paulus zegt, we hebben een perspectief gekregen in ons leven. En dan voordat ik verder, ik zou de lijn willen trekken naar de geschiedenis van David. En ik hoop dat ik dan niet te veel zeg. Maar, maar dan denk je aan David in de tijd dat hij nog moest vluchten voor koning Saul. En David kon zeggen, mij is gegeven alle macht... Zoals de Heer Jezus dat ook zegt in Matthäus 28, maar hij zat nog niet op de troon. Hij moest vluchten voor Saul. Maar veel mannen ja, hadden de zijde gekozen van David. En ze zagen uit en naar zijn koningschap. Want ze wisten zeker straks zal David de troon bestijgen, want God heeft hem, God heeft hem, God heeft hem tot koning gezalfd. En zo staan wij aan de zijde van de Heer Jezus Christus en zien uit naar zijn koningschap. Want hij zegt, ik zit nu in de troon van mijn vader, maar straks zal ik zitten in mijn troon. Want nu hij zit Saul nog op de troon. En dan denk je aan Satan. Satan, de overste van de wereld. Maar wij staan aan zijde. En dan staat er van die mannen van David, dat ze er alles aan deden om hem koning te maken. Ze zeiden tegen David, wij zijn van u... En we staan aan uw zijde. Als we zo zeker weten. Dat u straks op de troon zult zitten. Dan doen we nu al ons best. He, om u koning te maken. En zo staat een christen. Iemand die perspectief gekregen heeft in zijn leven. staat zo aan de zijde van de Heer Jezus. We, we, we, we zien uit naar de uitbreiding van zijn koninkrijk hier op aarde. En we zeggen tegen de heren. Heren, we staan aan uw zijde. Ik wil niet leven zoals mijn buurman leeft. Om alleen maar te leven. Om te kopen en te verkopen. En om in een steeds groter huis te wonen. En in een steeds grotere auto te wonen. Ik wil, ik wil, ik wil, ik wil het zelfs. En dan denk ik aan jonge mensen. Er zijn zoveel jonge mensen die zich al. ...zodra ze trouwen bijvoorbeeld slaaf maken van de bank... ...om een hele leven lang alleen maar te ploeteren voor de bank... ...het zou veel beter zijn om te zeggen... ...heren, en natuurlijk wil je, wil je een goed leven leiden hier op aarde... ...maar heren, mijn leven, mijn leven is van u en mijn verlangen... Is om aan uw zijde te staan en te leven voor uw koninkrijk. En niet alleen maar bezig te zijn met mezelf en te werken voor mezelf. En snapt u, en daarom kun je zeggen: als je christen bent, dan heb je een totaal nieuw perspectief gekregen in je leven. Je hebt reden, je hebt reden om uit te zien naar de toekomst. Maar als het goed is, als je dat met je hart doet, verandert je leven daardoor. Als je echt gelooft dat je maar een paar jaar op deze aarde bent en dat je straks in de hemel zult zijn... Wij zijn niet als, als, als, als zoveel mensen die alleen maar willen genieten in dit leven. Omdat je uit dit leven moet halen wat erin zit. Wij leven niet voor het hier en nu. Maar wij beseffen dat we toekomst hebben. En straks aan zijn zijde zullen zitten in de hemel. Als zijn koninkrijk gekomen zal zijn. En daarom leven wij ook voor zijn koninkrijk straks vakantie en nu niet. Zo zou ik het willen zeggen. En, soms, en, en, en je zou kunnen zeggen dat is onzin. En, maar dan zijn er soms christenen die zeggen. Maar mag je dan niet, en mag je dan niet dat? Maar ik geloof je mag, natuurlijk je mag zoveel. En staat dan in de vrijheid zegt de Heer, Waarmee Christus u vrij gemaakt heeft. Maar u begrijpt allemaal. Als je een nieuw perspectief in je leven gekregen hebt. Dan moet dat op een of andere wijze ook zichtbaar worden in je leven. Paulus zegt. Ik verheug me met lofprijzing in de hoop der heerlijkheid. God ik verheug me met lofprijzing in de toekomst. En vervolgens zegt hij. Iets vreemds zou je kunnen zeggen, als hij zegt, en niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, en daar ga ik dan niet al te um, uitvoerig op in, maar Paulus he, zegt eigenlijk dit, het lijkt zo onmogelijk, maar... maar en ik geloof dat als, als, als we zelf ook he, tegenslagen he, ondervonden hebben he, in ons leven, he, dat we herkennen wat Paulus zegt, maar juist he, in, in moeilijke omstandigheden he, kom je jezelf vaak tegen. Om een heel simpel voorbeeldje te noemen. maar U weet dat, dat, dat we jaren in Peru gewoond hebben. Het is misschien een beetje een, een, een, een raar voorbeeld. Maar, maar, maar in, in, in Peru en Lima is het verkeer heel chaotisch. Als je daar bijvoorbeeld in wil voegen op een weg. Dan zullen heel veel mensen, chauffeurs hun best doen om je die kans niet te geven. Het is gewoon een gevecht. Peruanen zijn heel, heel aardig, absoluut. Maar, maar, maar, maar, maar je, je kunt zeggen op de weg is het een gevecht. Nogmaals, als je in, in wilt voegen. De meeste chauffeurs geven je. proberen je die gelegenheid niet te geven. Dus iedere keer moet je het risico nemen dat er iemand tegen je aanrijdt als je in wilt voegen. Heel vaak in ieder geval. En dan. Maar onder goede omstandigheden, onder makkelijke omstandigheden. denk aan de Nederlandse wegen. Dan, dan, dan, dan, dan. dan, dan Kun je jezelf een, een enorm braaf burger vinden. Want je gedraagt je correct op de weg. Er is geen reden om boos te worden enzovoort. Noem het maar op. Maar zodra je dan daar in Lima rijdt. En ze proberen je tegen te houden. Of, of, of ze, ze maken en je voelt nu wordt het een ongeluk of niet. Dan voel je plotseling een irritatie, boosheid. En soms bijna woede in je hart opkomen. En ik wil daarmee zeggen als de omstandigheden goed zijn dan blijft ons hart ook vaak rustig en dan voelen we niet dan zien we niet de verkeerde kant in ons en dan kun je bijna van jezelf gaan denken dat je een moreel en dat je een goed christen bent. Maar zodra de omstandigheden beroerd worden, of zodra het kwaad in je leven komt, he, dan kom je plotseling jezelf tegen. En dan blijkt soms dat je helemaal niet zo'n vroom mens bent. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de geschiedenis van Job. Job bleef trouw, Maar uiteindelijk riep hij toch, toch, toch de Heere God. He, om, om, om, om te zeggen, he, waar, waarom, waarom doet u dat nu? En zo kun je zeggen, ik geloof dat juist in die moeilijke omstandigheden he, soms openbaar komt, he, wie we nu eigenlijk zelf zijn. En Paulus wil zeggen, maar als dan blijkt, als dan blijkt, he, dat God je vasthoudt, als dan blijkt dat God je er doorheen helpt. Ik geloof dat Paulus dat wil zeggen hier, he, en, de, en, en, en de verdrukking werkt ...en de leidzaamheid bevinding... Als, als, als, als, als, als, als, blijkt, ...als blijkt in die moeilijke omstandigheden... ...dat ik mijn geloof niet verlies... ...dat God mij vasthoudt... ...dan ervaar ik het... ...met heel mijn hart... He, ...dat God een God is die van mij houdt... ...en die absoluut gezegd heeft... ...ik zal u niet begeven... En ik zal u niet verlaten. Je zou kunnen zeggen de bevinding. Dat de Heere God echt mijn God is. En dat hij staat aan mijn kant. En hier moet je in de eerste plaats denken aan verdrukkingen om het geloof. Maar je kunt ook aan andere verdrukkingen denken. Als er tegenslagen in je leven zijn. En als je soms aanloopt he, tegen je eigen slechtheid. Maar dan toch... Merkt, dat de Heere God je niet alleen laat. Je er doorheen helpt. En misschien wel mag zeggen. En uiteindelijk mag zeggen. Heere God, u heeft het nog, nog gebruikt in mijn leven ook. He, om me meer van u te laten zien. En daarom geloof ik he, dat Paulus zegt: ja, de verdruk, ik kan, ik kan, ik, ik kan, mezelf, ik kan mezelf verheugen he, in tegenslagen. Omdat, omdat, omdat juist. In die tegenslagen en door die tegenslagen. Hey, ik, ik, ik des te meer ga zien dat de Heere God aan mijn kant staat. En als dat waar is, dan zegt hij: dan wordt de hoop in mijn hart alleen maar sterker. En daarom zegt hij in de leidt en bevind, de bevinding hoop. Dus uiteindelijk zegt hij: die verdrukkingen in mijn leven. Die zorgen ervoor dat ik alleen maar sterker en meer uit ga zien... naar de toekomst van Gods heerlijkheid. Nu, ik hoop dat u tot zover het kunt begrijpen. Paulus zegt dus, om het samen te vatten... als ik gerechtvaardigd ben, dan heb ik reden om uit te zien naar de toekomst. Maar ik ben niet alleen blij... He, met de hoop die ik mag hebben. Ik ben ook blij met de tegenslagen waar ik in terecht kom. He, want die tegenslagen. Juist omdat ik ervaar dat God aan mijn kant staat. He, die zorgen ervoor dat ik des te, meer, des te meer ga uitzien. Ga uitzien naar de toekomst. En dan zegt hij. Dan ben ik. Waar ik wezen wil. En dan zegt Paulus. En die hoop die beschaamt niet. Wat dan komt. Want dan zou je kunnen zeggen. Tegen een christen. Maar, maar, maar, maar, maar, maar jij hoopt. Of, of een onchristelijk iemand zou dat tegen een christen kunnen zeggen. Maar jij hoopt iets. Maar, maar, maar, maar, maar wie zegt. Dat wat jij hoopt. En nu ook waar is. Want de boeddhisten hopen iets. En de, en de hindoeisten hopen iets. En de moslim. Ik, ik, vorige week was ik nog in, in, in Cuba. En toen op, op het vliegveld. Dus op de terugreis. Was, was, was, was daar een, een, een moslim. En naast mij. Terwijl ik zat te wachten. Hij ik, ik, ik, ik, ik trok um, zijn schoenen uit. Om, om, om, om vervolgens neer te knielen. Dus voor, voor Allah. En die man. Die, die, die bedriegt zich. Absoluut en die komt absoluut niet in de hemel als die man zich niet bekeert. Maar, maar wie zijn wij om, om als christenen dat te zeggen zou je kunnen zeggen. Hoe kunnen wij, dat, hoe kunnen wij zo zeker zijn dat, dat, dat wij gelijk hebben. En dat, en dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is. En opgestaan is van tussen de doden uit. En dat hij leeft. En dat hij is gestorven voor mijn zonde. Hoe kan ik dat zo zeker weten. En hoe kan ik zo zeker weten dat die man. Die ook een bepaalde verwachting in zijn hart heeft. Geen gelijk heeft. Niet gelijk heeft. En dan vind ik het antwoord van Paulus daar zo mooi. En, en, en soms kun je de dingen scherp of, of, of hard zeggen. Maar ik besef wel degelijk dat dat onze roeping is. Om voortdurend met alle mensen om ons heen het evangelie te delen. Maar hoe kunnen wij dat zeggen? Dan zegt Paulus, en de hoop, en dat vind ik juist zo mooi. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die aan ons is gegeven. En dat geldt dan voor iedere christen, zegt Paulus. Iedere christen heeft de heilige geest in zijn hart. Dus als je de Heer Jezus mag kennen, dan zou ik tegen u willen zeggen, de Heilige Geest woont in u. De Heilige Geest woont in u. En Paulus zegt, de liefde van God is in onze harten uitgestort door die Heilige, door die heilige Geest. En soms, soms ben je, soms, soms besef je dat niet als Christen. Maar het geldt voor iedere christen. De liefde van God. En met andere woorden, Paulus zegt, ik draag het bewijs in mijn hart om. En u weet dat misschien wel heel veel moslims uiteindelijk. Um, um, um, nooit is er echte zekerheid over, over, over hun toekomst. Ze moeten uh, voldoen. Aan allerlei verplichtingen enzovoort enzovoort. Maar Paulus zegt. Ik heb natuurlijk het woord van God. Maar ik heb het getuigenis. Ik heb het getuigenis van de heilige geest in mijn hart. Want de liefde van God. Dus als heel de wereld zegt, je bent gek. Want jij gelooft iets, maar het is niet meer van deze tijd. Luister naar, naar, naar, naar, naar bepaalde partijen bijvoorbeeld. O, ook in Nederland, je, je, je kunt gewoon zeggen, steeds meer, steeds meer mensen vinden. Hè, dat het geloof eigenlijk niet meer van deze tijd is. Maar iedereen mag zeggen dat het geloof niet van deze tijd is. Maar ik draag het getuigenis in mijn hart. Want de liefde God is in mijn hart Uitgestort door de Heilige Geest. En durft u daar amen op te zeggen? Als u de Heere Jezus. En, en, en dan zou ik iedereen aan willen kijken. En het u willen vragen. Durft u daar amen op te zeggen? Als u de Heer Jezus lief heeft gekregen in uw leven. Dat dus die liefde van God. In uw hart uitgestort is. En nogmaals. Soms besef je. Dat amper wellicht, maar het is wel een waarheid. Ik weet dat ik me niet bedrieg, ik heb een hoop in mijn hart en ik weet dat ik me niet bedrieg. Want de liefde van God is in mijn hart uitgestort door de heilige geest. Ik hoef niet te ploeteren of wat dan ook, maar de liefde van God is in mijn hart uitgestort. En dan zou ik het nog willen hebben over het karakter van die liefde. En daar wil ik dan ook mee eindigen. Want wat voor een liefde is dat dan? Want juist het karakter van die liefde zorgt ervoor, kun je zeggen. Zorgt ervoor dat we met zekerheid kunnen zeggen, er is geen twijfel meer. Ik, ik, misschien zal ik nog heel veel zondigen in mijn leven en zwaar zondigen... En toch is er geen twijfel, als de Heer Jezus straks zal zitten in zijn troon, zal ik met hem zijn en aan zijn zijde zijn. Waarom? Vanwege het karakter van die liefde, en dan kun je zeggen, omdat, omdat die liefde onvoorwaardelijke liefde is. En juist daarom hebben we vers 8 gelezen, omdat die liefde onvoorwaardelijke liefde is. Want zegt Paulus tegen de, de, de, de, de gemeente. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren. Dan zou ik haast willen zeggen. Als u bepaalde dingen moeilijk vond om te begrijpen. Dan kun je hier als het ware opnieuw beginnen in de preek. Want als u het vanaf hier begrijpt. Begrijpt u toch heel veel. Het is juist zo belangrijk om hier te zien. Als, als, als, als Paulus spreekt over de liefde van God. He, dat die liefde van God onvoorwaardelijke liefde is. Onverdiende liefde is. Paulus zegt tegen de Romeinen Christus. Stierf voor ons als wij nog zondaars waren. En dan denk je aan, aan, aan de mensen in die gemeente. En Paulus schreef deze brief ongeveer in het jaar 50 of 60 na Christus. Dus, dus ongeveer in het jaar 30 toen de Heer Jezus Christus stierf. Was het echt zo. Daadwerkelijk zo. He, dat heel veel of dat deze. En dat kun je dan niet zeggen he, van de kleine kinderen in die, in die gemeente. Maar dat, maar, dat, maar dat de meeste mensen he, van die gemeente he, nog daadwerkelijk leefden in hun zonden. Dus twintig jaar geleden zegt Paulus. He, toen jullie nog zondaars waren. Toen stierf Christus voor jullie. En dat vind ik. Ontzaglijk bijzonder. Zeker als je dan denkt, hè, aan het woord van de apostel Paulus. En wat sommige mensen zeggen, ach, ja, de Heer Jezus heeft zijn bloed gegeven. En, en, en het werk van de Heer is van zoveel waarde. Of het nu gaat om, om duizend zonden of een miljoen zonden, maakt niet uit. Al die zonden kunnen uitgewist worden. Maar dat zegt Petrus niet. Petrus zegt, hij heeft. Al mijn zonden. En dat moet dan tot u doorgaan. Want dat is zo belangrijk. Al mijn zonden. In zijn lichaam gedragen op het houden. Dus u loog tegen uw vrouw. En die zonde droeg Christus in zijn lichaam. U gebruikte de naam van God eindom. Of u, of u zei zonder dat iemand het hoorde een vloek in uw hart. En God droeg, of de Heer Jezus droeg die zonde in zijn lichaam. En zo zegt Petrus, de Heer heeft al mijn zonden stuk voor stuk. En als, als, als, als tot je doordringt wat hier staat, he, dat hij voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dan mag je zeggen, dan gaat het dus over de zonden he, die ik gedaan heb. Maar evenzeer over de zonden die ik nog in de toekomst ga doen, een christen mag weten, de Heer Jezus droeg al mijn zonden in zijn lichaam, toen ik nog een zondaar was. Als je daarover nadenkt, als dat waar is, als, als, als, als, als die mensen daar, die Romeinen, dat mochten weten, Christus stierf 20 jaar geleden niet alleen voor de zonden ja, die, die, die, ik, die, ik, die ik al gedaan heb... ...maar ook voor de zonden die ik nog ga doen. Dan mag ik dus, dan mag ik dus zeker weten dat al mijn zonden uitgeboet zijn. En dan hoef ik dus niet, net als die moslims, heel lang te wachten... Maar dan mag ik nu al zeggen, nu al zeker weten, straks zal ik bij de Heer Jezus Christus in de hemel zijn. Zeker. En Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar hoe, hoe, hoe, hoe zit dat dan als je dan denkt aan de gelovigen bijvoorbeeld van het oude testament, Christus voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Dan kun je van hen niet zeggen. He, want, want, want in hun tijd moest de Heer Jezus Christus nog komen. Maar dan denk ik aan een tekst in Jeremia 31. Waar de Heer zegt tegen zijn volk. Ik heb u lief gehad. He, met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Of ik denk aan wat Paulus zegt in Efeze 1. He, dat de Heer ons al voor de grondlegging der wereld. Uitverkoren heeft. En dat mag een Christen weten, een gelovige weten. Al voor de grondlegging der wereld. Besloten de heren. En dat geldt dus ook voor de gelovigen van het Oude Testament. Al voor de grondlegging der wereld. Besloten de heren. Zijn zoon voor mij te geven. Toen stond het al vast. Toen kon eigenlijk al gezegd worden: Christus is voor ons gestorven. Toen wij nog zondaars waren. Want Gods besluiten zijn wet. Al voor de grondlegging der wereld stond het vast. Is dat niet onvoorstelbaar? En dan denk je: en denk dan eventjes aan het moment van uw bekering. Aan het moment van uw bekering. En dan denk ik aan wat ik lees in, in Ezekiel 16. En nogmaals bedenk dan wat ik gezegd heb. Dat de Heer tegen zijn volk zegt ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. He, al voor de grondlegging der wereld. En nu denken we aan het moment van uw bekering. En dan zegt de Heer toen ik voorbij u kwam zag ik u. En zie uw tijd was de tijd van de liefde. En zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Eigenlijk zegt de Eerste God, toen ik voorbij u kwam. Uw tijd was de tijd van de liefde. Het was tijd om, om, om, om mijn liefde, die eeuwige liefde, over u uit te storten. Ik kwam u tegen, terwijl u lag in uw vel en in uw naaktheid. Maar zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en ik bedekte uw naaktheid. En daarop zwoer ik u een eet en ging een verbond met u aan. Ik waste u met water, spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. En dan sla ik een paar versen over en zo werd u getooid met goud en zilver. En uw kleding was van fijn linnen en zijde En voorzien van kleurrijk borduurwerk. U werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. En als je dan weer even denkt aan het begin. Dat de Heer Jezus zegt straks zullen jullie met mij zitten. In mijn troon om met mij te regeren. Dat is zo'n onzaggelijk iets. Dan zegt de Heer tegen zijn volk. Ik heb jou. En dat is dus onvoorwaardig. Want we hebben die liefde niet. U heeft er niks voor. U heeft, u heeft er zelfs niet voor geloofd. Absoluut niet. Want Paulus zegt zelfs. Het geloof is nog een gave van God. God zag u al voor de grondlegging in de wereld. En nogmaals. Als het dan gaat over de tijd van uw bekering. Dan zegt de Heer. Ik kom u voorbij. En het was tijd om mijn liefde over u uit te storten. En ik heb u gewassen. En ik heb u bekleed. Zou je kunnen zeggen. Met je zaaien. Met de klederen er zelfs. En ik heb u de mantel der gerechtigheid omgedaan. En je werd buitengewoon mooi en je werd geschikt voor het koningschap. En als je dat dan ziet, als je dat dan ziet, die liefde Gods, die, die in mijn hart is uitgestort. Dat gaat dan niet over de liefde waarmee ik God lief heb. Maar dat gaat over de liefde waarmee God mij heeft lief gehad. is dus onvoorwaardelijke liefde. Hij zag mij al. Voor de grondlegging der wereld. Hij zag me al liggen in mijn vel en in mijn bloed. En ik hoop dat tot dat ons door mag dringen, want dat is zoveel reden om de naam van de Heere God te loven, te loven en te prijzen. Terwijl we dat te zeggen? Ik ben, ik ben, ik ben kostbaar, ik ben kostbaar in zijn, in zijn ogen. En dan ga ik eindigen. Maar ik hoop dat dat reden is he, voor, voor de kerk van God om met heel het hart he, dan te mogen zeggen. Heren, ik zal roemen in de hoop der heerlijkheid. Ik zal me met, met lofprijzing verheugen in, de toekomst, in uw toekomst. Beseffend weten dat ik straks he, voor altijd met u mag zijn. En zoveel twijfel in mijn hart. Is ten diepste onterechte twijfel. Want iedere keer denk ik weer dat ik uw liefde moet winnen. Maar ik hoef uw liefde niet te winnen. U heeft mij lief gehad. En daarom heb ik ook gelezen. En daar ga ik dan mee eindigen. Daarom heb ik ook gelezen uit het hooglied. Uit het hooglied van Salomo. Wat zo schitterend boek is eigenlijk. Het gaat dan over... Over, over, over, over een meisje. Een eenvoudig. En ik zeg het heel kort. Vier minuten. En dan, en dan zeg ik amen. Maar dat gaat dan over een meisje. En dat meisje is een eenvoudig meisje En op een dag he, komt er een man langs. En die man blijkt later he, de koning te zijn. Koning Salomo te zijn. En die man. He, die wordt he, verliefd op haar. Die valt op haar. En dan. En dan zegt he, de bruid. He, ik ben zwart, he, doch liefelijk. Donker van huid ben ik maar bekoorlijk. Donker van. Ik ben, ik ben maar een eenvoudig he, dus meisje. Maar onvoorstelbaar he, dat deze man. He, dat deze man op mij. op mij valt. Dan ga ik een paar hoofdstukken verder naar het vijfde hoofdstuk. en dan gebeurt uh, daar iets. En nogmaals bijzonder, deze, deze man, die later de koning blijft, te zijn, valt op dat eenvoudige herdersmeisje. Maar dan het vijfde hoofdstuk, dan doet, die, dan doet die bruid daar iets wat echt niet kan, zou je kunnen zeggen. En de bruidegom, de bruidegom staat, staat of klopt, op haar deur. En dan staat er een hooglied, vijfde tweede vers, ik sliep maar mijn hart waakte. De stem, mijn liefste, die klopte, was, doe mij open. En mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven. En mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtruppen. En dan zegt, dan, dan zegt, dan zegt, en dat, dat het is, meisje, ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen? En dan mijn liefste trok zijn hand van het gat van de deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijn en wil. Ik stond op om mijn liefde open te doen en mijn handen drukte van meer en mijn vingers van vloeiende meer. Kijk, je denkt dan aan christenen. aan Christen, die, die wellicht. Kijk, hoe weet je zo zeker dat, dat, dat, dat, dat, die, dat, die, dat die bruidegom, he, in het boek Hoogliteren Jezus is, he, omdat die bruidegom nooit fouten maakt en die bruidegom maakt wel fouten. En, en, die, en, die, en die bruidegom. En die, die, die wil bij haar zijn, maar op een bepaald moment he, wijst die, die, die, die bruid de bruidegom af. Ze zegt, ik heb geen zin. He, zoals het ook in ons leven kan zijn, denk ik. He, dat je zelfs geen zin hebt om te bidden. Of dat je geen zin hebt om je Bijbel te lezen. Maar je kunt het over nog zoveel andere fouten van ons hebben. Maar wat is het mooie dan, dan gaat, die dan gaat die bruidegom weg. En terwijl hij weggaat, beseft de bruid ineens wat ze gedaan heeft. En ze zegt, ik heb mijn rok uitgetogen. Of, of. En dan zeg ik het eventjes niet goed. Maar dan staat er in het vierde vers. Mijn liefste trok zijn hand van het gat van de deur. En mijn ingewand werd ontroerd zijnend. wil. Met andere woorden ineens besefte ik wat ik deed eigenlijk. En ik stond op om mijn liefste open te doen. En mijn handen drukte van midden. En wat vind ik dan zo mooi. Is dat je eigenlijk kunt zeggen. Hé, dan gaat die bruidegom weg. Maar dan laat hij mirren achter op de deurknop. Waarmee hij eigenlijk zegt, dit is het bewijs dat ik van jou houd. Dit is het bewijs van mijn liefde voor jou. En ook al is het zo dat jij, dat jij iets doet wat niet kan. En ook al is het zo dat jij geen zin in mij hebt. Mijn liefde hangt niet af van jouw gedrag. Maar mijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk. En dat is zo bijzonder als ze dat beseft. En ze zegt, ik stond op om mijn liefste open te doen. En mijn handen drupten van meren en mijn vingers van vloeiende meren. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was weggegaan. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Maar als dan vervolgens de mensen tegen haar zeggen, wat ben je toch aan het doen? Waarom zoveel waarom zo paniek? Wat is jouw liefste meer dan een andere liefste? En dan begint ze op een manier over Hem te zingen zoals ze dat nog nooit eerder gedaan had. En dat vind ik juist zo mooi, dat de Heere zelfs onze onverschilligheid en onze zonden nog zo weten gebruiken, he, dat de Heere Jezus alleen maar schoner en heerlijker voor ons wordt. Maar die boodschap geeft de Heere zijn kerk mee, mijn liefde, hangt niet af van wat Jij voor mij doet onvoorstelbaar. Soms is het bij ons zo dat we ons, als we dan weer gezondigd hebben, ons krampachtig moeten vasthouden aan de genade van God. Of aan de liefde van God. En het als het ware weer tegen onszelf moeten zeggen en toch, Hij is van mij. De Heere, Jezus is van mij en Hij is voor mijn zonde gestorven. Maar het is goed om thuis eens na te kijken hoe dat is in het, in het boek Hooglied. Dat hij dat die bruid in hoofdstuk 2 vers 16. In hoofdstuk 2 vers 16 zegt ze. Mijn liefste is mijn. En dan denk ik aan zo'n christen. Die, die, die, die krampachtig daar aan moet vasthouden. En toch ik ben een zonde. Maar de Heer Jezus is voor mijn zonde gestorven. Mijn liefste is mijn. En ik ben zijn. En dan vervolgens in hoofdstuk 6 vers 3 draait ze het om. En zegt ze. Ik ben voor mijn liefste. En mijn liefste is mijn. Met andere woorden. Ik ben kostbaar in zijn ogen. Hij heeft tegen mij gezegd, je hebt mij het hart genomen met één van je ogen. En in een hoofdstuk 7, 10 de vers vergeet ze zelfs te zeggen, hey, mijn liefste is van mij, maar ze zegt, ik ben van mijn liefde. Ik hoef me niet krampachtig vast te houden aan de genade van God. Of het telkens weer als het ware tegen al mijn gevoelens in te roepen. En toch is het waar dat hij voor mijn zonde gestorven is. Want nu besef ik het. Nu besef ik het dat ik van hem ben. Hij is niet alleen van mij. Maar wat veel belangrijker is. Ik ben van mijn liefde. Ik ben van de Heer Jezus Christus. En voor de grondlegging der wereld. Heeft Hij mij gezien. En ik begrijp het niet waarom heel veel mensen misschien niet. Maar Hij heeft mij wel lief gehad. En daarom zegt Paulus in gelaten 2. Ik leef door het gelovende Zoon van God. Die mij heeft lief gehad. En zelfs al zou ik de enige zon daar in de wereld geweest zijn. Dan geloof ik dat Hij speciaal voor mij gekomen zou zijn. Om zijn leven voor mij te geven aan het kruis. En om mij geschikt te maken voor het koningschap met hem. En ik hoop van harte dat die onvoorwaardelijke liefde in ons hart zou mogen blijven. Door de heilige geest. Amen. We gaan met elkaar zingen. Psalm 42 vers 1. Het Heigendheid. het. Dat we juist des te meer he, beseffen dat die liefde onvoorwaardelijk is. We gaan heigen naar de toekomst. Het heigend het schreeuwt naar de waardvatenstromen. En zo verlangt mijn ziel naar de dag van de wederkomst, als ik met de Heren zal zijn. 42 vers 1 Laten we bidden en danken. Lieve heren, zo aan het einde van deze dienst mogen we u danken voor wat u ons wilde geven. Heren, misschien zijn er heel veel dingen die, die over ons heen gegaan zijn, die, die we ook weer vergeten. Maar geef heren dat, we, dat die boodschap van uw liefde in ons hart mag blijven. Het is zo groot als we gaan zien dat uw liefde een onvoorwaardelijke liefde is, geen, geen grond vindt in de dingen die wij gedaan hebben. Want zoveel twijfel komt in ons leven, vaak omdat we zien op onszelf, bezig zijn met de dingen die wij fout doen, onze tekortkomingen, heren geef, want uw woord is er zo duidelijk over, als we het zo zeker mogen weten dat het waar is, straks komt hij terug. Misschien morgen, misschien volgende week, misschien over een, maar straks komt hij terug. En straks mag ik bij hem, heer, dat moet, dat moet onze levens toch voorgoed veranderen. Ook, heer, geef dat we, dat we zo door uw woord onderwezen, heer, binnen het huis mogen gaan. Vergeef al het zondige en het spreken en het luisteren. We gaan met ons mee naar huis. En wil de gemeente heren, ook vanavond weer samenbrengen onder uw woord. U, uw naam zijn geloofd en gedankt. We hebben reden om met de psalmist te zeggen. Barmhartig is de Heer en zeer genadig. Schoon, zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goede tierenheid. Heren, zo leggen we onze gebeden voor u neer. In de naam van de Heer Jezus. Amen. De slotzang is eigenlijk wat Paulus doet in het laatste vers van Romeinen 5 vers 1 tot 11. Roemen in God zing nu blij te moe het machtig opperwezen ene lofzang toe om ons helgenot worden Jacob's God met gejuich geprezen. 81 vers 1. Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.